Hup, zei m'n simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, zei simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Durrredep, durrredep. is mijn vak, heel de dag zit ik op het dak. Al is de schoorsteen nog zo nauw, ik lim erin en ik veeg hem gauw. Hup, zei mijn simmetje, daar gaat-ie weer door de schoorsteen op en neer. Hup, zei mijn simmetje, daar gaat-ie weer door de schoorsteen op en neer. Zo kwam ik bij Brigitte aan Ik zag haar in bikini staan Ik zei goeiemiddag juffrouw Bardot Is er hier nog iets wat ik weet? gemat. Hup zei mijn simmetje, daar gaat ie weer Door de schoorsteen op en neer Hup zei mijn simmetje, daar gaat ie weer Door de schoorsteen op en neer Ze zei ja zeker, kom binnen man en trek je schoorsteenpakkie aan, toen zag ik tot mijn grote spijt, ik was mijn pak en mijn bezem kwijt. Hup zijn mijn simmetje, daar gaat-ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup zijn mijn simmetje, daar gaat-ie weer, door de schoorsteen op en neer. Durudup. Durudup. Als ik eenmaal dood zal gaan, dan komt er op mijn graf te staan. Al was die ook zo zwart als roet, Hij ik de iedere schoorsteen goed. Het zijn mijn simmetje, er gaat die weer door de schoorsteen op en neer.